Drie uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Verenigde Staten stellen voor het eerst rechtstreeks geld beschikbaar... voor de strijders van de oppositie in Syrië. Het gaat om 45 miljoen euro. En dat mag niet worden besteed aan wapens en munitie... maar alleen aan niet-militaire zaken als voedsel en geneesmiddelen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry bekendgemaakt. Hij zei dat hij de druk op president Assad om af te treden wil opvoeren... De vliegramp in Tripoli is veroorzaakt door grote fouten van de piloten tijdens de landing. In de mist wisten ze niet meer hoe hoog ze vlogen, blijkt uit het onderzoeksrapport. Eigenlijk hadden de piloten een doorstart moeten maken, maar ze gingen toch verder met de landing. De piloot duwde de neus van het vliegtuig naar beneden, terwijl de co-piloot de neus juist omhoog trok. Het vliegtuig had ook technische gebreken. Bij het vliegtuigongeluk in Tripoli kwamen in 2010 meer dan 100 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. Alleen een Nederlandse jongen van 9 overleefde de crash. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur denkt dat er als tijdelijke oplossing meer Intercities gaan rijden naar Brussel. In verband met technische problemen rijdt de Vira niet meer en sinds kort rijden er twee Intercities per dag tussen Den Haag en de Belgische hoofdstad. En dat worden er binnenkort acht en de Tweede Kamer wil er zo snel mogelijk zestien van maken. Mansveld noemt dat een goede wens, maar of het er echt 16 worden weet ze nog niet. Maar ze denkt wel dat het uitdraait op meer dan acht. Het heeft te maken met er moeten treinstellen gevonden worden, locomotieven gevonden worden, er moet extra personeel opgezet worden. Daar gaan we nu naar kijken. Als we die puzzel hebben opgelost, dan is ook duidelijk wat de frequentie gaat worden. En in de zomer wordt dan duidelijk hoe het nu verder moet met de Vira. Een deel van de oppositie wil een onafhankelijk onderzoek naar het project. In Zuid-Afrika is ophef ontstaan over de gewelddadige arrestatie van een taxichauffeur. De man werd geboeid aan een politiebusje honderden meters meegesleept. Hij overleed later. De incident is gefilmd door omstanders. De taxichauffeur zou zijn auto fout hebben geparkeerd in de buurt van Johannesburg. Bij zijn arrestatie ontstond een worsteling... waarna agenten hem met handboeien achter een politiebusje vastbonden en wegreden. De toezichthouder op de Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt de dood van de taxichauffeur. Het brein achter de Great Train Robbery in 1963 is overleden. Crimineel Bruce Reynolds kampt al een tijdje met een slechte gezondheid. In augustus 1963 overviel een groep criminelen een posttrein... waarbij 2,6 miljoen Britse pond werd buitgemaakt. Dat was op dat moment de grootste roof uit de Britse geschiedenis. Reynolds werd na zijn arrestatie in 1968 veroordeeld tot 25 jaar cel. Ook de andere overvallers kregen lange celstraffen. De treingroof sprak tot de verbeelding van filmmakers. Er zijn drie speelfilms over gemaakt. Bruce Reynolds was 81 jaar. Dan het weer, steeds meer zon. Het is 5 graden in Limburg tot 8 in het noorden. Morgen eerst wat motregen. Maar daarna breekt de zon weer door. En het wordt 5 tot 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. Goed nieuws over de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar was vanochtend een aanrijding. Tot nu toe was de weg nog dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Kort voor drie uur is de weg weer helemaal vrijgegeven. Wat er overblijft is een korte file op de a 10 Ring west richting Den Haag... bij de Koentenon, 2 kilometer. De rechte reishoog is dicht. Nou, een, uh, daar staat een kapotte auto. En een aanrijding op de A35, Almelo richting Enschede. Tussen Almelo West en Borne West, 3 kilometer.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 Morgen... Ster uit. uit. kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd totaalglas, laat je niet barsten. Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Groeteke... Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten jongerenwerker Frank van Strijen. Hij presenteert vandaag het boek Hoera, ik heb ADHD. Frank, goedemiddag, hartelijk welkom. Dankjewel. De titel suggereert dat je een feestje hebt gevierd... toen je hoorde dat je ADHD hebt. Is dat ook zo? Nou, op het moment zelf misschien niet. Maar uh, na een lang proces uh, mijn eigen gebruiksaanwijzing leren kennen... ben ik wel inderdaad op het punt gekomen dat ik kan zeggen... van hoera, ik heb ADHD. Oké. Okay. Ook nog aan tafel dierenarts Peter Klaver. Ga eens heb ga eens trouwens Jochem, kun je ook even je mond dicht houden alsjeblieft ik ben nu... niet nee Jochem heeft zijn pilletje niet gehad heb je, nou je trouwens ooit een priester met ADR gezien een priester met ADR wat dan als daar Christian telt soms dan nog met van de ren tegen op of zo zo de koning van Patrick van Patrick van Patrick komt aan met de volgende ik doe ik heb een hele leuke vriendin echt een hele leuke vriendin maak druk bakken -borde! Tergelijke met haar ben ik de Daila Lama. Dat zegt onwaarschijnlijk. Ja, dat is de bekendste druktemaker van het land. Jochem Meijer, jongerenwerker Frank Steyer. Uh, jij zat heel hard te lachen. Ja, is top. het herkenbaar? Ja, ten eerste is het herkenbaar. Ten tweede, uh, uh, uh, ik, ik, ik, mijn boek gaat ervan uit dat elke ADHD er in een aantal zaken uh, beter is dan gemiddeld. Dankzij de ADD. En uh, juist de zoektocht naar nou dat zoveel mogelijk benutten. Dan kom je uiteindelijk op dat punt dat je kan zeggen, ik, hoera, ik heb ADD. En Jochem Meijer is voor mij wel iemand bij uitstek... die dat punt uh, bereikt heeft. Heel publiekelijk ook gewoon. Ja. En daar ook gewoon absoluut geen geheim van maakt... dat hij dat heeft en, en, en daar zijn voordelen mee kan doen. En dat talent geheel nauw uitbuit. Ja, tot ja. op het bot uh, mag Want, je wel zeggen. Want omdat hij ADD heeft, is het zijn goede cabaretier? Nee, ik denk dat... dat, dat dan zou je hazen zeggen dat uh, mensen zonder uh, ADD... geen goede cabaretier kunnen zijn. Maar het feit dat hij het is... en ook nog eens een keer een goede cabaretier is... en, en dat hij het dan vervolgens combineert... ja, dat maakt hem wel... Ja, extra uniek uh, ja. zou je kunnen zeggen. Als je zegt ADHD, dan denken mensen altijd aan hele drukke kinderen... die ja, ze het liefst achter het behang zouden ja. willen plakken. Is dat, ja. Heeft dat iets met de werkelijkheid te maken? Nou, dat heeft in die zin met de werkelijkheid te maken... dat het hele thema ADHD bij jongvolwassenen-volwassenen... eigenlijk begint nu al wat meer op de kaart te komen... maar is nog steeds relatief onbekend. Uh, dus wat kennen we wel? We kennen de drukke kindertjes ja. die uh, uh, continu uh, bewegen, continu uh, hun mond open hebben, terwijl ze ze eigenlijk even dicht zouden moeten houden. En dus uiteindelijk de stereo opmerking van ik zou jou wel even achter de bank willen ja. pakken. Maar jij zegt eigenlijk, het is dus een, een probleem wat zich ook bij, bij jongvolwassenen en misschien wel bij volwassenen uh, uit, maar wat nog niet, niet goed onderkend. Want hoe is het bij jou zelf gegaan dan? Nou, ik was, een, uh, ik was een jaar of 24 toen mijn zus naar mij toe kwam met de opmerking er is ADHD bij mij gediagnosticeerd. Nou, ik heb zelf een hulpverlening in de achtergrond. Sterker nog, ik heb een tijdje in de kinderpsychiatrie gewerkt. En daar had ik dus inderdaad die hele drukke kinderen voor mijn neus. En toen kwam mijn zus met de opmerking, ik heb ADHD. Nou, in eerste instantie had ik zoiets van, joh, dat, uh, nou ja, dat geloofde ik eigenlijk niet zo heel goed. Of ja, kon ik niet het zo goed plaatsen, past er niet. Uh, um, nou ja, al doorpratende uh, um, kwam ik niet alleen tot de conclusie van, nou, dat zou kunnen. Maar ook wel eens tot het idee van, joh... Dat zou wel eens niet alleen voor jou uh, gelden... maar dat zou voor mij ook wel eens van toepassing kunnen zijn. Nou, en toen ben ik uiteindelijk dat traject ingeroerd... Ja. Van, van inderdaad onderzoek en, en dergelijke. Uh, waar en, waarom, uiteindelijk... en waarom dacht je dat van jezelf? Wat waren er dingen uit je leven... waarvan je dacht dat zou het er wel eens op kunnen wijzen? Nou, wat mij opviel... en dat valt me wel in gesprek met, met, met meer ADD's op... is een aantal verschillende facetten. Uh, en, en, waar ik het meeste tegen aanliep... is dat een aantal dingen... die uh, voor mensen zonder ADD gemiddeld genomen... vaak niet al te veel moeite kosten. Een half nu zitten stilzitten op een stoel bijvoorbeeld... Uh, dat mij dat ongelooflijk veel inspanning in vergde. En dat juist dingen waar sommige mensen enorm tegenop konden zien... heel groot maakten, dat dat ja, een, een koud kunstje was. Sterker nog, was helemaal geen kunstje. Dat ging bijna gewoon vanzelf. Zoals? Uh, nou, als ik nou even voor mezelf uh, refereerde... ik werk veel met jongeren inderdaad. Uh, groepen jongeren ook. Uh, veel van mijn collega's vonden het ontzettend inspannend... om overal tegelijkertijd op te letten. Hm. Nou ja, een van de kenmerken van ADHD is het eigenlijk gewoon niet kunnen stoppen met overal tegelijkertijd op letten. Dus het kostte jou geen moeite? Nee, helemaal niet. Nee. Uh, dat wil niet zeggen dat ik er nooit uh, vermoeid van werd, maar het, op het moment zelf. Uh, alle kleine details en grote gebeurtenissen komen op hetzelfde moment met dezelfde heftigheid binnen. Ja, want ik zat net te denken: hè, je bent nu hier net binnengestapt in de studio. Het is hier heel onrustig. Ja. Er gingen net mensen weg, er ja. liepen wat mensen te fotograferen. Ja. Hoe ervaar jij nu waar jij nu bent? Wat, wat zie jij nu allemaal? Nou, of wat ik... heb je gezien de afgelopen minuten? Op zich, uh, hoe ervaar ik dat? Dat is niet Gewoon bedoeld. Het is niet de eerste keer uh, dat ik uh, oh, okay, een ja. radio-interview doe. Dus wat ik zat net een berichtje te typen voor de regie. Had ja? je dat door? Nee. Oh, kijk, okay, dan valt dat, het wel mee. Kijk, dat, nou, in die zin valt het mee. Wat, wat, wat wel aardig is... Um, heel veel uh, mensen hebben dat inderdaad alleen maar dat uh, idee van een ADHD'er is ongeconcentreerd. Ongeconcentreerd. Dat, ja, ongeconcentreerd. Dus dat hij geen, geen concentratie heeft. Als je ook letterlijk de term neemt, hè, ADHD, de D de, de staat voor deficit tekort. Attention deficit, aandachtstekort. Dus dat je continu geen, uh, geen aandacht hebt, een aandachtstekort. Ik denk dat dat niet helemaal klopt. Ik zie namelijk vooral in situaties die me intrigeren, die nieuw zijn, uh, die me uitdagen, dat ik juist enorm overmatig mijn aandacht hm, op één punt kan, je wel kan concentreren. richten. Maar dan weet nog steeds niet wat je zag toen je hier binnenkwam. Um, Niks bijzonders bedoel nou, je ja, Nee, geen... niks bijzonders. Eigenlijk, eigenlijk niks. niks. Ja. Nee. Oké, okay, niet zo af te vragen. Hebben dieren ook ADHD? Nou ja, er zijn wel dieren met verschillend karakter. Maar de, de, ik ben geen psycholoog en psych ik heb geen psychiatrische deskundigheid. Maar je hebt wel verschillende karakters. En bepaalde jonge dieren zijn wel eens erg enthousiast. Maar het is mij niet bekend dat echt het term pathologisch ADHD dat, dat bij dieren als we nog voor op. Maar ik heb er ook niet op gestudeerd, dus dat moet ik erbij zijn. Het zou raar zijn ja. dat het mensen is, toch? Ja. Nou, het is wel grappig dat je die vraag stelt. Ik kwam, en, en dat is wel, het was wel eens lastig hoor, want op het moment dat je op zoek gaat naar literatuur en, en artikelen, dan kom je heel veel zinnige dingen tegen, en ook heel veel dingen die geschreven zijn door mensen, waarvan je denkt van ja, waar baseer je dat op? Maar ik kwam dus inderdaad wel artikelen tegen van, van dieren, vooral die in roedelcultuur leven, waarbij er gesteld werd, bijvoorbeeld bij wolven, dat er een aantal exemplaren in zo'n roedel dan ADHD-achtige kenmerken vertonen, vooral aan de rand van de roedel, heel nerveus zijn, continu uh, nieuwsgierig... continu dingen die ook maar even niet interessant zijn... even besnuffelen en meteen weer loslaten. En dat die wel inderdaad een aandeel leveren aan de overleving van de totale groep. Een soort okay. van de verkennis van de roedel. Ja, ja ja, die kunt natuurlijk een beetje vergelijken met wat wij dan de pubers of de randjongen of de, ja. de, de, de voetbalsupporters, ja. de hooligans noemen. Maar die hebben we niet nodig om een soort te overleven, toch? Nee, nee maar die het ligt natuurlijk een beetje aan als je krijgers nodig hebt. Of ja, ja. mensen die rare dingen doen. Hè, toen we nog. Hè, in, in berenvellen rondliepen waren dat waarschijnlijk de mannen die uh, de hmm. vijanden ja. op de neus timmerden. Ik wil ook even naar medicijnen, want dat is ook vaak gezegd, ook als het over kinderen gaat, het slikken ja. van medicijnen, om dat ADHD te dempen, hele discussies daarover. Ja. Heb je zelf medicijnen geslikt? Ik heb zelf medicijnen geslikt, absoluut, uh, met name in de beginperiode. Ja, ik vond het fantastisch. Ja. En uh, ja, want, want het gaf mij het gevoel uh, voor het eerst dat het leven niet zo zwaar hoeft te zijn, dat het geen topsport hoeft te zijn, dat de meest dagelijkse dingetjes niet continu zweet op mijn voorhoofd hoeft te, te betekenen. Um, ik, ik, ik word die discussie... ik hou me er eigenlijk een beetje afzijdig van... want ik vind het niet zo'n zinnige discussie. Ik, ik, maar je bent er wel mee gestopt. Ja, ook. Ja, en dat, nou, omdat, omdat medicatie in mijn leven... Uh, echt de rol heeft gehad... van zijwieltjes. Ik heb een zoon van vier, bijna vijf... Uh, op een moment die wil leren fietsen... en ik geef hem een fietsje zonder zijwieltjes... En ik zeg, joh, amuseer je me mee, jij hebt die zijwieltjes niet nodig. Dan gaat hij net zo lang zo hard vallen... dat hij op een gegeven moment zegt, van, joh, ik ga het gewoon nooit leren, dit ga ik niet doen. Nou. Hij heeft gewoon een beginperiode nodig van. Als hij op zijn veertiende nog rondfietst met zijwieltjes... <lacht> dat wordt, wordt een interessante vertoning, dan is er wat aan de hand. Uh, dus jij kon je leven weer op de rit krijgen ja. eigenlijk daardoor, ja. en dan, nu kan je los. Ja, ja. Want, want de grap is dat de dingen die ik in die tussentijd geleerd heb... de ruimte die het mij gegeven heeft om dingen te leren... Um, dat zijn ook dingen die op een gegeven moment een gewoonte werden. Een gewoontes die vol te houden zijn en, en op een gegeven moment niet eens meer inspanning uh, Zoals, vergen. Zoals, op een gegeven <laughs> Nou ja, dat zijn misschien hele gekke dingetjes. Een telefoongesprek uh, volhouden uh, langer dan drie minuten. Inderdaad, uh, uh, langer op je stoel kunnen zitten in dezelfde positie als een minuut uh, uh, uh, een, een gesprek vol kunnen houden. Maar zonder, dat, dat leerde je Dankzij die medicijnen. En toen ja. je stopte met die ja. medicijnen kon je het ook ja. zonder die medicijnen. Absoluut, want dat heeft puur te maken met gewenning. En wat gewenning doet met je brein... Het is eigenlijk letterlijk alsof er een soort van paadjes uitsluiten in je brein... Uh, die op een gegeven moment een bekende weg worden en die ook te bewandelen zijn zonder uh, ja. medicatie. Dat Kijk, geef wat, je in het boek ook aan, dat leer je ja. mensen in het boek ook... want het is een heel praktisch boek. Ja. Ik, sta, ik zag heel veel ruimte voor lijstjes ja, en overzichtjes. Ja. Ja. Is dat ook de bedoeling, dat je mensen aan, een, een levenspatroon aanleert? Nee, het is niet dat ik mensen een levenspatroon aanleer... of zeg van, joh, doe dit, doe dat, en dan komt het goed. Ik wil juist mensen heel erg uitdagen om op zoek te gaan... van, oké, okay, de combinatie van de ADHD en jouw unieke persoonlijke karakterstructuur... Wat zorgt er nou dan of wat in dat verhaal? Maar waarin maakt ADHD jou nou bovengemiddeld goed en hoe kun je dat vervolgens uitbuiten voor jezelf en voor jouw omgeving? Daarin zullen een aantal antwoorden voor heel veel ADAD'ers... meer of meer gelijk zijn. Mm -hmm. Maar er zit vooral juist ontzettend veel ja, individuele kenmerken in dat verhaal. En dat is vervolgens ook wel een beetje mijn weerstand... of mijn gereserveerdheid tegen uh, uh, uh, de, de reguliere hulpverlening aan ADAD'ers. Die willen daar toch te vaak te veel eenheidsworst van mm. maken. En jij vindt, en wat je vooral niet wil... je mag het niet als een handicap zien, hè? Je mag het niet als een, als een ziekte, maar je bent... Nou, ik, ik, de, de, de, de, niet helemaal in die zin. Kijk, op het moment dat je die gebruiksaanwijzing van jezelf... nog niet ontdekt hebt... en, en, en, en je hebt nog allerlei gevolgschade neem je mee vanuit het verleden, vanuit de interactie met je omgeving... dan kan ADHD en vooral die gevolgschade kan absoluut ziekmakend zijn... Mm. Het boek, met het boek wil ik juist mensen stimuleren en motiveren om die zoektocht aan te gaan naar die gebruiksaanwijzing. En ook hoe je dat kan inzetten voor je omgeving. Zodat je het inderdaad kan ja, verplaatsen van het ziekmakende naar het temperamentvorm. Ja. Vandaar ook de, de ondertitel hè, van, van patiënt tot temperament. Ja, en wat is jouw gebruiksaanwijzing? Ja, dat is er niet. De grap is, dat is, dat is niet één gebruiksaanwijzing en die is ook niet af. Ik herschrijf en schrijf maar, eens die elementen. noem zijn wat dag. dingen die voor jou van belang zijn? Nou, heel simpel. Op het moment dat er nu een raam achter jou zou zijn, wat niet het geval is. Wat gelukkig niet het geval is. Ja. Dan had ik gevraagd of ik op jouw stoel mocht zitten ja. en jij op de mijne. Maar dat Want, hebben wij wel. Wij zien hier de ja. regie. Jij zou hier lastig kunnen ja, zitten. Ja, en dat heeft te maken met dat op het moment dat jij met mij aan het praten bent. en daarachter lopen mensen. Ja, en er gebeurt, gebeurt heel wel, veel. Ja, er gebeurt ontzettend veel daarachter. Um, jouw brein, en dat zit aan de voorkant van je brein. daar hoef je niet eens over na te denken. maakt vanzelf onderscheid tussen hoofdzaak en bijzaak. prikkels die je wel bewust registreert en prikkels die je überhaupt niet bewust registreerd. Uh, bij mij komt dat eigenlijk op hetzelfde niveau naar binnen. Als ik daar een voorbeeldje mag, mag geven. Ik was met mijn vrouw op de snelweg. Ik zit achter het stuur. Mijn vrouw zit naast mij. Met een auto waarschijnlijk. Met de auto ja. inderdaad. Dat rijdt makkelijk. <laughs> en uh, Ik rijd de, recht, de rechter weghelft. En mijn vrouw is een verhaal aan het vertellen. Dat is een vrij emotioneel verhaal. Ze is aan het huilen. Dus een, een situatie waarin je normaal gesproken even met je volle aandacht bij die andere persoon bent. Ik, ik zie één in, in mijn linker ooghoek een auto voorbij komen en die heeft zijn tankdop openstaan. Normaal gemiddeld genomen registreer dat als je dat überhaupt dat doet. Je laat dat liggen, want dat verhaal is, is belangrijker. Puur vanuit impuls zeg ik tegen mijn vrouw, terwijl die in tranen zit... kijk nou dan, die auto heeft gekend. Oh, nou, de grap is, mijn vrouw kent dus ondertussen ook mijn gebruikverwijzing. Dus die weet op elegante wijze mijn aandacht toch wel weer terug te brengen naar die situatie. Maar je kunt je voorstellen dat als dat met een onbekende gebeurt... Mm -hmm. dat iemand denkt, hey, die jongen is niet geïnteresseerd in mijn verhaal. Mm -hmm. En dat is ook wel een van de dingen die ik in, in, in het boek echt sterk naar voren laat komen... De gevolgschade van ADD. Dus niet de consequenties van de ADD zelf, maar de consequenties van de consequenties. Ja. Namelijk bijvoorbeeld indruk geven dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Dat kan ziekmakend zijn. Ik kan het nu uitleggen. Ja. En jij weet ook voor jezelf: dit moet ik vermijden. Dus dat raam, daar ga je niet bij zitten. Wat voor dingen doe je nog meer niet? Um, of juist wel? Als ik in, in een gelegenheid uh, uh, moet, zitten, uh, moet zijn waar ik bijvoorbeeld in een zaal moet zitten... en dat gebeurt mij nog wel eens, ik moet, moet nog wel eens ergens spreken... en dan ben ik niet altijd als eerste aan de beurt... Uh, ik vind dat een hel. Ik vind het leuk om te spreken... want dan heb ik, kan ik in die hyperfocus gaan en dan, dan lukt me dat prima. Dan mag ik ook bewegen en dit en dat. Maar dat half uurtje wachten op dat ik aan de beurt ben... dat vind ik echt vreselijk. Ik zorg dat ik achterin zit. Ik zorg dat ik mijn telefoon bij me heb. Dat ik mijn mail kan beantwoorden. Hoor ik trouwens de persoon die op dat moment aan het woord is... ook twee keer zo goed. Ja. Um, twee keer zo goed zelfs. Ja, ja. En, en dus, dus de, allerlei, vooral heel veel kleine dingetjes... die bij elkaar opgeteld ervoor zorgen dat ik niet mijn ADD wel kan managen maar dat ik het echt uit de verf laat komen. En, en dat is ook wel het nuchtere van het boek. Het is niet een toverstafje van, joh, doe dit, doe dat. En het is het ene halve halla. Het is een continu, een zoektocht naar soms hele kleine details... die een wereld van verschil kunnen maken. Hoera, ik heb ADHD. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1... met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteken.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 Just about to twist our head and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 Jack Johnson, sitting, waiting, wishing. De herdenking van gesneuvelde Duitse soldaten in Vorden... leidde vorig jaar tot veel discussie en ophef. De rechten kwamen zelfs aan te pas... die verbood burgemeester en wethouders... Langs de, Duitse, uh, langs de graven van Duitse soldaten te lopen. Dit jaar wil het comité 4 mei in Vorden toch opnieuw de Duitsers herdenken. We gaan erover praten met uh, Bart Hartelman van het Vorderse comité 4 mei... en met uh, Ronnie Naftanieel van het CD. Goedemiddag, allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar even een overzicht van de gebeurtenissen. Zoals elk jaar wordt hier op de begraafplaats in Voorde... vrijdag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het plan om dit jaar ook tien Duitse soldaten te herdenken... bij de dodenherdenking in Voorde viel slecht bij Joodse organisaties. En vanmorgen er een vliegtuig over mijn huis... En er stond op, er is fout. Daarom stapte Federatief Joost Nederland naar de rechter om een verbod af te dwingen. De rechter in Zutphen vindt dat burgemeester en wethouders van Bronkhorst zich moeten beperken tot de officiële plechtigheid. Ja, Bart Hartelman, u wilt dit jaar opnieuw de gesneuvelde Duitse soldaten bij de dode herdenking betrekken. Hoe gaat u dat doen? Uh, wij doen dat uh, min of meer op dezelfde wijze als uh, vorig jaar. Uh, ik wil er wel bij zeggen dat het, het, het is een... waarom we dat zo gedaan hebben, dat is een... op dit moment is het een lokale herdenking, dus binnen vorm. En wij hebben ook, en de rechter heeft er ook uitgesproken... dat het de herdenking in elk geval zeer zorgvuldig is geweest. In die zin, dat we hebben alle directe belanghebbende graad geeft. Ja, maar ik wil vooral uh, weten wat u gaat doen, voordat u vertelt hoe het allemaal uh, wij is. Doen, wij doen nu precies hetzelfde als vorig jaar, dat wij... De hele herdenking, en de nadruk op de herdenking... die vindt plaats bij de Engelse soldaten. En daar wordt een krans gelegd door de gemeente. Door de, het 4 mei comité legt daar een krans... de ere van de Engelse gesneuvelden. De gemeente legt daar een krans... Uh, voor alle gevallen uit Forden. Daar staat ook een herinneringsgehuis. Daarna wordt de, de, de volkslieden gezongen... van zowel mm. Engeland als van Nederland... En dan zingt het manneko zingt daar nog een lied boven de sterren goed. Uh, dan is uh, het uh, de herdenking is afgelopen, de officiële yeah. herdenking is afgelopen. En dan vindt de terugtocht die vindt op uh, basis van vrijheid. Er wordt ook duidelijk meegedeeld: uh, u kunt aansluiten bij het comité. Uh, als u dat niet doet, dan hebben we alle respect voor en dan nemen we de terugtocht. Uh, gaat dan langs het graf van de Duitse soldaten en, en tevens langs uh, drie uh, jehoofdgetuigen die daar 25 meter verder liggen ja, en, en, en, legt neer, en legt u daar wat ook u? een krans neer of Legt u daar ook een krans neer dan? Dat is nog niet beslist of we daar een krans neerleggen. We niet. leggen wel een krans bij de het herinneringskruis bij de uh, wat ik net al zei, voor alle gevallen uit Vorden. Ja, ja, oké. Okay. Uh, Ronnie Nathanael, hoe luistert u hiernaar? Nou? Wat vindt u ervan? Ja, kijk, um, ik vind dat het gevoelloos is uh, wat daar gebeurt. Uh, op zichzelf is het natuurlijk ieders vrijheid om te herdenken wat je wil. Maar op 4 mei worden slachtoffers uh, herdacht. En uh, dan kan je nog 364 dagen in het jaar langs Duitse soldaten lopen... En uh, ik vind niet dat een 4 en 5 mei comité zich nou juist moet lenen om uh, daders te herdenken. Ik, ik was het niet eens, overigens, uh, met uh, de, de acties van Federatief Joods Nederland. Ik vond dat overtrokken. Ik vind het ook een zaak voor het maatschappelijk debat. Mm. Maar ik zou uh, het 4 en 5 mei-comité op zijn verantwoordelijkheid willen aanspreken. En zeggen van: Nou, als je wil verzoenen, gebruik die andere dagen. Maar niet op de 4 de mei. Dat is voor de slachtoffers. Dat is voor de herdenking. En je kan natuurlijk wel een kans neerleggen bij de Jehovah-getuigen. Want dat zijn nou echt de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Nee, dat dat geldt niet voor de Duitse soldaten, zegt u. Nee. nee. Meneer Hartelman, reageren zoals u wilt. Nou, ik zei net al. Um, wij herdenken geen Duitsers. Dat is in onze bedoelingen steeds geweest. een verzoening. En wij lopen er dus langs. Minimaal kunnen we niks. We kunnen eigenlijk. Dit is het minimum wat we zouden kunnen doen. als, als, als een gebaar van verzoening. En ik weet ook wel dat men zegt. waarom per se op 4 mei. Um, het comité heeft jarenlang heeft dus die herdenking zo gedaan. Als wij nu zouden we zeggen... nou, we moeten op een of andere manier die Duitsers ook betrekken... in uh, een, een, een soort herdenking... dan zouden we dat op een andere dag kunnen doen bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, dan zou idee. het juist het karakter van een herdenking krijgen. Wat het nu heeft gehad... we zijn er toch... We lopen er langs. En niet meer. En niet minder. Ja, Ronnie minder zouden we niet kunnen ja. doen. Ja. Ronny, daarmee... gebaar, gebaar van verzoening zegt... Uh, ja, en daarmee ja. vervaag je het beeld, dus, uh, het, het, het beeld van slachtoffer en dader. En uh, nou zijn natuurlijk ook Duitse soldaten niet altijd alleen maar dader. Ook zij zijn soms gedwongen geweest. Maar uh, zij zijn toch degene die de ellende hebben aangericht in dit land. Ze hebben... Uh, ze, ze hebben huisgehouden ook tegen gewone burgers, tegen verzetstrijders en dergelijke. En dan denk ik, wil je een les uit die Tweede Wereldoorlog trekken, dat je wel degelijk dat onderscheid moet maken tussen de echte slachtoffers van bezetting en degene die de bezetting hebben gepleegd. Dan ben je ook en ook als je wil verzoenen, ik heb niets tegen verzoenen, ik vind het prachtig. Ik denk ook dat zoveel jaar na de Tweede Wereldoorlog het nodig is dat Nederlanders en Duitsers samen aan een betere wereld werken. Maar dat kan echt 364 hm. dagen van het jaar. Want bent u ook bang dat goed en kwaad door elkaar gaan lopen? Ja, ik, ik denk wel dat uh, het een, verkeerde, uh, een verkeerd uh, beeld schetst. Uh, uiteindelijk zijn veel van die Duitse soldaten, be soldaten betrokken geweest bij ellende in Nederland. Mm. En uh, daar is een hoop kwaad okay. bij aangericht. Onder andere de fusieade ja, van die drie Jehovah-getuigen. Oh ja. Meneer Hartelman, verzoenen prima, maar juist niet op deze dag. Alle andere dagen van het jaar. Nou, zoals ik net al zei, als wij elke andere dag zouden nemen met het spreken, met de mannenkoren, met enzovoort, enzovoort... dan krijgt het het karakter van herdenking. Dat hoeft toch niet per se? Is... Je kan toch ook andere dagen je verzoenen? En wat, doet u, wat doet u dan nu eigenlijk? Want u loopt er nu langs. Dat is toch ook een soort herdenking? Dit is geen herdenking. Wij zeggen ja. duidelijk... de herdenking is afgelopen, punt uit, we lopen terug. U kunt, als u wilt, aansluiten. U kunt ook in alle vrijheid... Gewoon teruggaan. En dat hebben mensen vorig jaar ook gedaan. Nee. Uh, het is een herdenking, maar u noemt het geen herdenking. Ik, nee, het is een gebaar van verzoening. Oké. Okay. U bent het oneens. En de tegenstelling is helder. En daar danken wij u beiden voor. Bart Hartelman oh, nee. van het Vorderse Comité 4 mei. en Ronin Eftaniel van het CIDI. Hartelijk dank. Graag ja. gedaan. Oké, okay, graag gedaan. En het uh, is tijd voor onze dichter. En dat is vandaag Renze Zink. Graaf, Renze, goeiemiddag. Goedemiddag. Gaat het over Godvriend Womans? Ja. ja, dacht Hoe ik al. Hoe weet je dat? Nou, dat lijkt me wel een inspirerend onderwerp voor een dichter. Ja, oké, okay, ik ga hem doen. Ga je gang. Het heet Nieuw Sprookje van Godfried Beaumans. Er was eens een neushoorn en die ging dood. Zijn hoorn, gevuld met rijke buit, was liefdesdrank en medicijn. Toen kwamen de jagers. Er was eens een paus die zich een neushoorn voelde. Hij werd opgejaagd buiten de tijd... Zijn woorden klonken hard en rauw. Toen kwamen de jagers. Er was eens een schrijver en die ging niet dood. Hij schreef fel en vol, ging op tv, werd zeer beroemd. Toen kwamen de jagers en sloten het boek. Het sprookje bleef. Dankjewel, Renze. We zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag.nu. En wij gaan onze gasten bedanken. Dat waren vandaag Bowmanskenner Corverkade. Frank van Strijen... auteur over ADHD. Sibrand Buma van het CDA. Antoine Baudard van de Katholieke Kerk. Peter Klaver, dank dat je er was. En uh, Bart Hartelman en uh, Ronny Nathaniel. Zometeen een villa VPRO. Uh, Geo joghuis vanuit Den Haag. Laat maar raden, het Oranje-akkoord. Je mag nooit meer raaien, Tijs. Ik zal het niet meer doen. We praten daar natuurlijk over in onze eigen uh, Vragenuur na vieren. Uh, morgen beslist het kabinet over de bezuinigingen. En kunnen Rutte en Dijsselbloem zaken doen met de oppositie? Hoe lenig zullen ze blijken te zijn? Maar wat als het totaal mislukt? Is Rutte 2 dan uitgewaterd? En hebben drie verdachten in de zaak van de doodgeschopte grensrechter... nu wel of niet bekend? Dat straks na de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1.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 En staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur... denkt dat er alles tijdelijke oplossing... meer Intercities gaan rijden naar Brussel. In verband met technische problemen rijdt de Vira niet meer. En ze scoort rijden er twee Intercities per dag... tussen Den Haag en de Belgische hoofdstad. En dat worden er binnenkort acht. En de Tweede Kamer wil daar zo snel mogelijk zestien van maken. Mansveld noemt dat een goede wens. Maar of het er echt zestien worden, weet ze nog niet. Maar ze denkt wel dat het uitdraait op meer dan acht. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Aan WB Verkeersinformatie op de A10, de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor de Koentenel 2 kilometer, was een aanrijding op de A35... Almelo richting Enschede, tussen Almelo-West en borne -West staat nog 2 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof... waar de cijfers vandaag duidelijke taal spreken. Er zal extra bezuinigd moeten gaan worden om het begrotingstekort in de hand te houden. Iedereen wil meer banen, niemand wil meer lastenverzwaring. Hoe moet het kabinet verder en vooral met wie? Ons politieke panel neemt na vier uur alle mogelijke scenario's door... Het integratiebeleid zal nooit lukken zolang er complete bevolkingsgroepen helemaal buiten de samenleving staan. Weg met de vrijblijvendheid, aanpakken die boel. Dat is de boodschap van Partij van de Arbeid Kamerlid Keklik Juchel en zij is onze gast. En uw reacties zijn welkom via onze site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Toen wij vanmorgen de Telegraaf zagen, dachten we even dat er een doorbraak was... in de zaak van de doodgeschopte grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Want volgens een kop in de krant zou in het recherche-dossier staan... dat drie van de zeven verdachten bekend zouden hebben... de grensrechter tegen het hoofd hebben geschopt. Maar die bewering wordt meteen door de advocaten van de verdachten tegengesproken. Sidney Smeets is één van die advocaten. Meneer Smeets, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik heb het inderdaad uh, uh, ook in de krant uh, moeten lezen vanmorgen... maar uh, er klopt niks van. Oké, okay. want wat is er wel aan de hand? Nou, Wat er aan de hand is, is dat er inmiddels een eindprocesverbaal is opgemaakt door de politie. Dat is ingestuurd naar alle betrokkenen, de advocaten en, uh, en de rechtbank. Uh, op 11 maart zal er een regiezitting zijn waarbij wordt besproken wat er nog moet uh, gebeuren. Vanaf uh, volgende week worden er ook nog getuigen gehoord door de rechtercommissaris. Um, maar van bekentenissen van uh, uh, betrokkenen is helemaal geen sprake. Er hmm. zijn uh, geen verdachten die zeggen dat ze tegen het hoofd van deze meneer hebben geschopt. Waar kan de Telegraaf zich op gebaseerd hebben... Uh, wat in dat dossier staat. Ja, dat is een vraag uh, voor, voor u, voor mij en ook voor het Openbaar Ministerie, volgens mij. Want ik heb ook nog even gebeld. Uh, het parket uh, kan zich ook eigenlijk niet helemaal voorstellen waar dit uh, vandaan komt. Nee. Um, kijk, in het dossier uh, zitten verklaringen van alle verdachten. Uh, Eén van die uh, verdachten heeft wel toegegeven dat hij uh, ja, een schop heeft gegeven tegen die grensrechter. Niet tegen dat uh, hoofd van die grensrechter, overigens. Maar veel meer dan dat zit er ook niet uh, in. Dus nou, ik misschien ik... heb ja. ik een verklaring voor u. Ja. Uh, dat van dat bekennen staat in de kop. Ja. Als je het artikel leest, staat dat nergens in het artikel. Ja. En dan staat er, de verslaggever, die was in Lelystad... kennelijk bij een persconferentie of whatever. En daar komt dat artikel vandaan. Hij heeft dat stukje getikt... Hij heeft het vervolgens naar de redactie gestuurd. Hij weet niet hoe dat in de krant komt, over hoeveel kolommen of wat dan ook. Er wordt een beetje journalistiek-technisch, maar het moet even. Dus hij maakt die kop niet, wil ik maar zeggen. Dus die koppenmaker dacht, ja, dat is helemaal geen nieuws. Uh, maar wacht even, vier hebben uh, ontkend. Hé, hey, dan hebben die drie dus er bekend. Hé, hey, dat zetten we boven het stukje. Ja, dat zou kunnen, dat dat journalistiek zo uh, werkt. Ik vind dat alleen dan uh, niet erg journalistiek om het op die manier te brengen. Want ja. kijk, als je zoiets in de krant zet, uh, dan uh, uh, heeft dat gevolgen. Het heeft gevolgen voor alle betrokkenen, niet alleen voor uh, de verdachten, ook voor de nabestaanden die daar een uh, bepaald idee door krijgen. Maar het heeft ook gevolgen voor die getuigen die gehoord moeten worden. Die getuigen die moeten nog van alles gaan verklaren over wat er is uh, gebeurd. En die moeten helemaal niet beïnvloed worden door dit soort onjuist uh, En dat gebeurt hierdoor? Koppen. Het, het, het, het ja. levert echt schade op? Op, denkt u. Dat uh, nou ik hoop van niet. Maar uh, die kans is niet uh, onaanzienlijk. Omdat uh, ja, als je als getuige een bepaald beeld hebt van wat jij je herinnert, dan kan dat gewoon beïnvloed worden als je dit soort dingen in de krant leest. Als dat zo is, dat, er, dat het werkelijk invloed heeft. Overweegt u dan niet om stappen te ondernemen tegen de Telegraaf? Nou, het is niet zozeer aan mij om stappen te ondernemen tegen de Telegraaf op dit moment. Uh, kijk, over mijn cliënt wordt er niet specifiek iets uh, gezegd... dus dan wordt het heel moeilijk om daar ook, ook iets tegen de Telegraaf op te ondernemen. Uh, wat veel belangrijker is, is denk ik dat de berichtgeving nu gecorrigeerd wordt. We hebben ook het Openbaar Ministerie gevraagd om daar iets uh, over te zeggen. Als ik het goed heb begrepen, komen die vandaag ook nog met een persverklaring... over deze gang van zaken. Uh, en ik denk dat het nu in ieders belang is... dat het verder wat rustiger blijft, uh, dat mensen niet allerlei dingen gaan roepen in de krant uh, zonder dat ze daar eigenlijk een goede onderbouwing voor hebben. En dat we eerst nu de tijd nemen om op 11 maart bij die zitting iets te zeggen over de zaak en om die getuigen in alle rust te horen. Nou hebben wij, uh, onze redactie heeft gebeld met het OM mm -hmm. en die zijn wat voorzichtiger dan uh, de koppenmaker van de Telegraaf ja. want die zeggen we hebben dit intern besproken en zolang uh, de zaak nog niet dient geven wij absoluut geen inhoudelijk commentaar op het dossier. Het enige wat we kwijt willen is dat uh, het voorarrest verlengd is en dat betekent dat alle verdachten nog steeds verdacht worden van doodslag. Ja, dat klopt. En dat is ook op zich een verstandige houding van het Openbaar Ministerie om niet inhoudelijk op de zaak in te gaan. Dat doen wij in principe ook uh, niet. Heeft u heeft misschien ook wel gemerkt dat er in deze zaken... met een enkele uitzondering daar gelaten... bijna geen enkele advocaat naar buiten treedt... om daar uh, iets over te zeggen. Ik vind alleen wel jammer dat het Openbaar Ministerie... niet even één stap verder zet uh, door te zeggen... ja, maar dat wat er in de Telegraaf staat, dat klopt in ieder geval niet. Uh, volgens mij, als ik het goed heb begrepen... komt er nog wel uh, zo'n soort verklaring van het Openbaar Ministerie. Dat zou ook wel, uh, wel goed zijn. Omdat nogmaals het idee dat... Uh, ja, u het gezien natuurlijk, het is overal... Uh, herhaald en het wordt overal overgeschreven. Het klopt gewoon niet. Die nee. mensen hebben niet bekend. Nee, maar het gekke is dat dus kende niemand dat stukje goed gelezen heeft. Dat vind, ik, dat vind ik dan weer zo opmerkelijk. Maar in ieder geval, als het OM eh, doorkruist het OM de rol van de rechter niet, want daar gaat het natuurlijk om, als ze zouden zeggen um, de Telegraaf kan het waar ze het vandaan hebben, weten wij niet. Doen we doen er geen uitspraak over. Ze kunnen het niet uit het re recherchedossier gehaald hebben. Want daar staat het niet in. Of gaan ze dan nog te ver, qua maar, rechter? Nee, nee. volgens mij zouden ze dat best kunnen, kunnen zeggen. Uh, kijk, het OM uh, wil geen inhoudelijke mededeling over die zaak doen. En dat is terecht, nogmaals, omdat daar de rechter nog een, een oordeel over moet geven. Maar op zich het uh, aangeven dat iets niet klopt... Uh, dat al in de pers uh, wordt gemeld, uh, dat lijkt me dat dat niet te ver gaat. Dus ja. ik denk dat het OM dat ook zou kunnen doen. Stel ja. dat uh, uw cliënt uh, dat, uh, het wel bekend zou hebben... Uh, in beslotenheid van uw kantoor of van de nee, van de gevangenis natuurlijk. Zou u dat dan zeggen tegen ons? Uh, nou, ik zou dat niet zomaar zeggen, want ik heb een geheimhoudingsplicht uh, de, ten opzichte van mijn cliënt. Dus als mijn cliënt mij iets zegt, mag ik dat niet zomaar naar buiten uh, brengen. Ja. Iets anders is, als mijn cliënt nou ten opzichte van uh, de politie een bekennende verklaring zou hebben afgelegd, ja, dan, dan is dat een andere situatie. Dan staat dat in het uh, dossier en dan kan dat ook op een openbare zitting eventueel. Want mijn cliënt is meerderjarig. Zo zou dat op een openbare zitting ook aan de orde kunnen komen. Dan is daar ook niet zo'n probleem mee. Maar het punt is nu hier. Het is helemaal niet gezegd. Uh, er zijn geen bekende verdachten. Los van het feit dat de meesten ook nog eens een keer minderjarig zijn. Oké. Okay. Sidney Smeets, een van de advocaten van de verdachten van het doodschoppen van grensrechter Richard, Richard Nieuwenhuizen. Uh, en zij hebben helemaal niet bekend. Dank u wel. Dank u wel.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 Macho's die zich er niet voor schamen dat ze dat zijn en dat graag uitdragen. Gisteren kon u horen wat echte mannen in Spanje het liefste doen. Ze wagen hun leven tijdens de jacht op Everzwijnen. Moet lopen. Ja. Sandy zat een meter of tien van me vandaan Hij krikt van ja, Oh nu stil zijn. Nu stil zijn in de bukken. Eerste schot. En vandaag is Metropolis in Italië, waar echte mannen nog thuis bij hun mama wonen. Eh l'unico ricordo che posso avere di mio padre c'è nel mio cuore e mia madre me lo mijn come sempre il mio amore di la mamma. È -hmm. unica, non mi tradirà mai, guarda, sinceramente. En Massimo die heeft een een rechterkant van zijn nek een tatoeage waarop staat madre. Het reden is, ik draag de, mijn vader in mijn hart, die is 20 jaar geleden overleden... en mijn moeder dus uh, op mijn lichaam, want uh, dat is het enige wat ik nog heb. De koffie pruttelt, op zondagmiddag, net na de lunch. De geur van de lunch hangt nog in, in, uh, in huis. Um, Massimo, jij bent 41 jaar en jij woont nog bij je moeder. Waarom? Ultimamente is het een keuze perché mama non Mama Massimo zegt dat uh, hij bij zijn moeder is gaan wonen weer, omdat het niet zo goed mee ging met zijn moeder. Hij zegt ja, moeder, dat ging niet zo goed mee. Ik want mijn oudere broer is getrouwd en ja, die kon dat niet. En toen ben ik maar thuis gaan wonen bij, bij mijn moeder. Signora. Wat ben ik in massimo tonnaka, Is het goed dat, Mar, dat massimo weer terug is, of heeft u liever dat hij? Sì, così ha risparmiato dei pigeon che stava abitare, capito? solo. het echt fijn dat hij weer terug is thuis, en daarna, daarbij, uh, daarna heeft hij ook, uh, hoeft hij ook niet de huur te betalen voor het huis die, uh, waarin die woonde, uh, dus eigenlijk is het een beetje een economische reden ook. Economisch... Ik heb ja, voor, voor een deel is het ook een economische reden dat ik weer thuis woon. We verdelen nu alle, alle kosten hier in huis. Ik betaal mijn huur niet meer voor mijn andere appartement. Um, en daarom, daarom zit ik hier. Daar ging de café. Daar ging de, daar ging de koffie. Oeh, daar komen de, de gebakjes aan. Mm. Maar is het niet ook gewoon een beetje cultuur? Niet, het is niet een beetje dat u zegt, mevrouw, van mevrouw Lucia van... Ehm kom Massimo, kom lekker lekker bij moeders thuis wonen. Ik zo Maar we hebben compagnie, dan niet Ze zegt. Uh, nee, het is geen moederskindje, alhoewel ik het wel prettig vind dat hij hier is. Het, is. het is wel een beetje onderdeel van de Italiaanse cultuur om je, om je kinderen dichtbij je te houden. Maar uh, hij is, Massimo is ook regelmatig weg geweest, heeft een tijdje in Amerika gewoond. Uh, ze zegt, hij komt en gaat. Maar ik uh, vind het wel fijn als die hier is. Maar familie dit, ja, ja, ja, ja, ja. is een klein huisje in Ostia. Ostia is een uh, is de badplaats bij Rome. Ja. Ja. En tu? wat zei je toe? Waar was je? vat de gespeeld. Je bent een meester. Ik ben een boxer boxe. geweest, uitsmijter. Ja, ik heb 45, 45 match. 45 matches. 42 gewonnen, 3 verloren. Ja. 42 gewonnen. Van de 45, 45 bokspartijen, die heeft, uh, heeft hij, uh, er 42 gewonnen en 3 verloren? sì, un pochino, grazie. 1,5. 1 va bene ma. Maar als je toch echte mannen hebt, een, een echte man, een, een bokser, die dan bij zijn moeder woont, is dat niet een beetje een, een, een tegenstelling? E eh, sarebbe tutto strano, certo, chella eh? sì, si chella sì. Si, un amore che è ritornato con la mamma, è l'amore, l'amore della mamma, dobbiamo dire. Ti ripeto, sempre su qui motivi là, sinceramente. Ja, is misschien een beetje gek, maar dat is de liefde die je hebt de liefde die je hebt voor je moeder, voor je mamma. Ci è sempre convenienza, capito? Eh sì, eh. Dat was een bijdrage van Angelo van Schaik. En volgende week is het thema in Metropolis overspel. Oké. Okay. Ja. Het integratiebeleid is gedoemd te mislukken... zolang er complete bevolkingsgroepen buiten de samenleving blijven staan. En dat zei Keklik Jujjel van de PvdA Tweede Kamerfractie... gisteren in een debat met minister Asher. Deze zogenaamde stille groepen bestaan onder meer uit Turken, Somaliërs, Molukkers, Hindoestanen en Chinezen. Goedemiddag, Keklik Jujel. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, die stille groepen, uh, hoe staan die buiten de samenleving? Uh, waar doen ze allemaal niet aan mee? Ja. Ik, ik doe denk... ook aan een hele, heleboel dingen niet mee. Nee, klopt. En gelukkig uh, niet. Hè. Dat nee. het, uh, uh, uh, gelukkig dat het niet allemaal moet. Daar ben ik het helemaal mee. eens Ik denk wel dat het belangrijk is om eerst ook aan te geven... met een heleboel mensen gaat het ook goed. En dat is ook prachtig om te zien. Maar dat geeft ook de kracht van Nederland aan. Hè. En uh, dat komt ook door de vrijheid, verworvenheden... de kansenmaatschappij die we in essentie nog zijn en willen blijven. En uh, dat moeten we ook zo houden. Maar met sommige groepen gaat het dus nog niet goed genoeg. En we hebben op dit Moment maar schetsen is dat isolement. De parallele samenleving, over, absoluut. Een parallele samenleving zelfs, zeg je? Ik vind dat er een parallele samenleving ontstaat. Uh, we zien dat gebeuren en we kijken ernaar. En we zijn soms aan de achterkant alleen maar pleisters aan het plakken. En ik zal het toelichten. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld binnen de Turkse gemeenschap... Hè, de meeste Turkse mensen doen gewoon mee gaat prima. Maar er is een specifieke groep die in die parallele samenleving eigenlijk ook institutioneel al heel erg uh, vorm uh, uh, aan het krijgen is. Oh, en dat zie wat. je aan moskee-internaten, eigen ja. moskee-internaten, eigen scholen, eigen studentenclubs, eigen werkgeversclubs, eigen uh, allerlei verenigingen. En daar is op zich niks mis mee. Dat je ook... Nederland, hè, recht op heeft, jarenlang, eigen verenigingen. Nederland heeft jarenlang natuurlijk dat beeld Zeker. gehad. Precies He, de, de zuiling. Die wij hadden, ja. En uh, het problematische hier Hierbij kan zijn, aan de ene kant is het segregatie. Je gaat alleen maar om binnen je eigen gemeenschap uh, en je hebt geen ontmoeting met de Nederlandse samenleving. Wat ook de essentie is van integratie, dat je gewoon integreert, meedoet... en eigenlijk ook in die samenleving opgaat... en uiteindelijk niet meer als die ander wordt gezien... Hè, en de gelijke kansen krijgt. Dus die segregatiekant vind ik een, een ingewikkelde en een zorgelijke. Maar tegelijkertijd, en dat is misschien uh, uh, een punt... wat we nog niet voldoende voor ogen hebben... al die verenigingen en die instellingen, die zijn vaak... Uh, Um, gekoppeld aan een uh, religieuze vormingsagenda huh? die orthodox is. En uh, daarin, in die zuil, worden meisjes, jongens eigenlijk gevormd... Uh, aan de voorkant is het huiswerkbegeleiding, maar aan die achterkant en ik ben naar die moskee-internaten bijvoorbeeld geweest, is het ook degelijk die religieuze orthodoxe vormingsagenda. En daar hoeft ook niks mis mee te zijn. We hebben in iedere samenleving ook orthodoxie, mm -hmm. hè? maar op het moment dat het uh, haak staat op de fundamentele waarden, op de grondwettelijk verankerde waarden van gelijkheid vrouw en man, op uh, de gelijkwaardigheid, op uh, gelijkheid homo-hetero, de fundamentele waarden van de Nederland. De fundamentele die wij in onze rechtsstaat ook verankerd hebben. Dat je vrij bent om te geloven. Maar ook om niet te geloven. Dat je uh, vrij kunt spreken. Dat je ook op religieus kritiek kan uiten. Dat je ook buiten die, uh, uh, aan die sociale druk en die culturele druk kan ontsnappen. En dat je daar niet wordt uh, op afgerekend. En, en daar zie je dus uh, allerlei verschijnselen uit ontstaan... die we aan de achterkant met ach en mee begroeten. Hey! In Amsterdam hebben we onlangs uit onderzoek naar voren zien komen... dat er honderden verborgen vrouwen zijn. Dat is maar ja. één stad, één grote stad weliswaar. Maar hoeveel zijn het er in heel Nederland? Uh, Marokkaanse jongens die tijdens de Ramadan bijvoorbeeld... Uh, die hebben dan niks met die Turkse parallele samenleving te maken... maar die ontmoeten dat weer op een andere manier... Uh -huh. doordat er salafistische invloeden zijn binnen uh, de moskeeën die ze wellicht bezoeken. Uh, die kunnen bijvoorbeeld tijdens de Ramadan haast niet, niet vasten. En dat is ook zo'n vrijheid die verworven is in Nederland... waar we denk ik met z'n allen trots op moeten zijn waarvan we ook met z'n allen uh, denk ik moeten beseffen dat het ook dag in dag uit aan werk is om dat ook te behouden voor toekomstige generaties en, uh, en dat we ook niet moeten wegkijken als je hier in Nederland staatsburger bent ja. dan uh, mag je op het fundament van die essentiële waarden leunen en, uh, waardoor we met z'n allen ook vrij gelijkwaardig en, uh, kansen kunnen krijgen en pakken maar kun je dat niet gewoon duidelijk maken uh, dat men zich toch moet schikken... naar die waarden en normen die ook nog eens in wetten vastgelegd zijn... waar je last van krijgt als je er dus uh, maling aan hebt? Dat je gewoon dat duidelijk maakt zonder dat je iets doet aan die parallele wereld. Want dat lijkt mij namelijk, kijk naar Amerika, bijna onmogelijk. Ja, ehm... Um... Het is een beetje water naar de zee dragen als wij, dat heb ik ook gisteren in, in het debat aangegeven, we moeten die burgerschapsvorming in het onderwijs goed vormgeven. Hè? Democratisch burgerschap. Weten ook, vind ik, dat moet eraan toegevoegd worden, en dat, uh, die toezegging heb ik ook gekregen, daar gaat de minister mee aan de slag, dat ook de historische kennis over het hoe en waarom van die verworven vrijheden, dat dat ook goed, dat de jongeren dat goed meekrijgen. En maar als er een hele sterke vorming daarnaast plaatsvindt die dat afwijst dan wordt het samenleven wel heel moeilijk. Mm -hmm. En bovendien, al die moslims en al die mensen met een kleurtje hier in Nederland... die wel die waarde verinnerlijkt hebben en die daar ook trots op zijn... en die dankzij die vrijheid ook een plek hier kunnen verwerven... worden ook geassocieerd met uh, mm -hmm. de gedachtegoed. Ja, dat is ja, Maar wat doe je eraan? Ja. En dat, dat versterkt ja, de wijzehuis tegenstelling. Ja, nee, maar dat, dat, u geeft toch aan wat de noodzaak ervan is? Maar het gaat mij erom... Wat doe je eraan? Wat... wat Kun je daar wat aan doen? De krachten uh, die maken dat uh, er die parallelle werelden zijn... vooral in die orthodoxie... die krachten zijn veel sterker dan de wil om dat te veranderen. Kijk, er zijn drie dingen die moeten gebeuren, denk ik. Eén inzicht krijgen, binnendringen in die structuren... praten met die uh, instellingen, met die besturen... met de mensen die daar ook aan verbonden zijn. Wie ja, moeten dat doen? Uh, lokale bestuurders, overheid. We moeten niet wegkijken. Dat hm? kan gewoon niet, uh, in mijn ogen. Dus echt ook uh, binnendringen, van, transparant te krijgen. Dus daar kun je ook onderzoek voor naar doen, uh, naar doen. Zodat je boven krijgt hoe die vorming dan plaatsvindt. Het tweede is ontmoedigen... Ook, dat we ook zelf niet met onze publieke middelen... dat gaan ondersteunen, dat ja, gaan faciliteren. Je... En het laatste zit nog een element uh -huh. bij. Want onze publieke middelen zijn niet bedoeld... om een bepaalde religieuze vorming een plek te geven hier. Die zijn bedoeld om juist in vrijheid, gelijkwaardigheid... hier uh, alle geluiden te laten ja, horen. maar dat is het probleem. En als de kerken staat, uh, betekent ook dat wij geen financiering doen... Nee, naar vorming doen. van een bepaalde Kan uh -huh. je zegt drie dingen. Binnendringen, ontmoedigen en niet met overheidsinstrumenten het bevorderen... door ver, verkeerde instellingen te subsidiëren. Nou, daar, daar kan je je meteen wat bij voorstellen. Klopt. Het binnendringen en het ontmoedigen <gül> lijkt mij al buitengewoon moeilijk... zonder dat daar op een bepaald moment toch enige dwang bij komt... Want ze zitten daar helemaal niet te wachten op ons binnendringen. Ik heb zelf drie moskee-internaten ook bezocht onlangs. Uh, en ik, krijg, ik woon langer in Nederland natuurlijk. En we krijgen dat allemaal op allerlei manieren mee. En zij hebben ook aangegeven dat ze ook willen dat het transparanter wordt. Um, kijk, hoe ver ze dat willen, hoe transparant, hmm. dat is een volgende vraag. Maar in principe niet... zijn ze bereid ja. dat het transparant wordt. Ja, is dat niet de enige mogelijkheid als ze het zelf willen? Want er is toch een paradox aan de hand... Onze mensenrechten en onze burgerrechten. die kunnen voorkomen. dat je wat aan die parallele wereld doet. Precies. Dat je. dat je niet kan voorkomen. dat die mensen het eraan onttrekken. want die kunnen dat. met gebruik van hun rechten doen. Juist om die burgerrechten. en die mensenrechten. dat, dat, dat zijn geen. Uh, papieren noties. Hè? Mm -hmm. In het verleden is het natuurlijk. een bescherming. Hè? de relatie overheid-burger. Maar in een ontwikkelde democratie. zoals dat uh, in Nederland is heeft de overheid, en ik vind ook de politiek, ook een taak bij... het zorgen dat die grondrechten gewaarborgd zijn. Maar en als die in het geding komen, dat ze in actie komen. Je kunt met die burgerrechten en die, en die mensenrechten in het achterhoofd... Kun je, ook, kun je het ook maken om je te onttrekken aan deze maatschappij. Dat ja. is namelijk privacy, ja, en et, et, et cetera. Precies. De kernvraag is natuurlijk, deze ja. stille groepen, zoals u die beschrijft... Ja. Zijn die dat gedwongen zonder dat ze het willen? En zijn ze blij als u binnenkomt, haattransparantie? Of zijn ze het uit vrije wil en doen ze het bewust? Nou ja, kijk, als ik naar die moskee bijvoorbeeld ga, dan uh, zitten daar kinderen vanaf 12 jaar. En. Um... Dus daar, zijn, daar, daar, leven, daar, daar hebben die ouders een rol bij. Maar die die kinderen, ouders doen het bewust. Ja, die, die ouders doen het bewust. Maar die kinderen hebben niet de kans... om hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen... om hun eigen geloof erna te kiezen... om hun uh, eigen zelfbeschikkingsrecht vorm te geven... om de persoonlijke vrijheid uh, invulling te geven. Dus, um, dat is duidelijk. Maar nogmaals, ja. die ouders doen dat bewust. En hoe wil je die ouders... en dat is waar jij natuurlijk ook doelde. Dat doelde die, die, boel, die vrijheid ja. ontnemen om ja. te zeggen... maar daar mag jij je kind... Op die manier mag jij je kind niet laten opvoeden. Nou, ja, kijk, als wij op dit moment allerlei katholieke internaten zouden krijgen, dan zouden we allemaal bovenop springen, hè? Ja. Ja. Wij hebben dat natuurlijk decennia uh, lang in het verleden hebben we ook gezegd uh, vrije keuze. Maar volgens mij hebben verschillende rapporten ons ook laten zien dat de overheid ook een taak heeft bij uh, uh, wat, hoe, wat er met de jeugd gebeurt. Mm. Waar dan ook in welke zetting. Mm -hmm. Deze ouders geven ook de opvoeding uit handen. En, um, en dat, is, dat, is, dat is helemaal ook... Daar hebben ze zelf zeggenschap over. Maar als daarmee uh, de mensenrechten van zo'n individu ook, van die individuen allemaal, in het geding kunnen komen, dan moeten we op zijn minst er alles aan doen om te kijken hoe je het kan ontmoedigen, hmm. de financiering kan stoppen, ja, ja. en uh, hoe je ervoor kan zorgen dat je die behoefte bij ouders wegneemt. En dat kan je ook deels door de huiswerkbegeleiding. Ja, die, dat, dat ook een probleem belangrijk... zich niet vanzelf op. Laten we het even, uh, als we toespitsen op de moskee en op, hmm. op uh, het, de orthodoxe is islam, hmm. omdat ook in de Moslimwereld sprake is van ontkerkelijking. Nou, dat is precies het probleem. Zolang die krachten uh, een religieuze vormingsagenda hebben die zo stevig zijn, dan uh, heeft dat niet zijn natuurlijke uh, verloop. Mm. Uh, kijk, wij zijn niet voor secularisering of zo... van mm -hmm. mensen, van bevolkingsgroepen. Hè? Dat is ook een essentieel Dat gebeurt of het gebeurt niet. Het en het gebeurt nu. Ja, maar um, mij gaat het erom. Iedereen kan geloven... Uh, dat recht zal ik altijd verdedigen. Mm -hmm. Vrijheid van godsdienst. Net zo goed als de, uh, het recht om... Uh, als vrouw ook in, gelijke, uh, in gelijkwaardigheid mee te kunnen doen. Dat zijn allemaal waarden die uh, botsen soms. Maar die even hoog staan. En uh, op het moment dat essentiële waarden waar wij uh, als samenleving op leunen... waardoor we welvarender worden, waardoor de samenleving rechtvaardiger wordt... waardoor we um, uh, met z'n allen ook kansen kunnen creëren voor iedereen. Als die in het geding komen, dan vind, je, vind ik dat je als overheid een politieke taak hebt... om in ieder geval dat te doen uh, wat je kan... En heeft. dat zit hem in het ontmoedigen en niet financieren... en zorgen dat je die groep dat erbij je contacten hebt. Dat je contact hebt. En wat heeft nu ten slotte gisteren het debat opgeleverd? Heeft de minister gezegd, ik kom met een concreet plan van aanpak... met concrete instrumenten en concrete ideeën hoe we dit gaan doen? We hebben in de Kamer gisteren uh, van de minister een toezegging gekregen... ook op mijn verzoek, dat we een onderzoek doen... naar die parallelle gemeenschappen. Want we hebben nu even de Turkse gemeenschap uitgelicht, ja, Omdat dat ook op instellingsniveau en in, in die structuur het meest eigenlijk, misschien wel verder is... dan die andere parallele gemeenschappen. Hè, dat het aan het bestendigen is. <kliek> uh, maar dat er onderzoek gaat gebeuren naar die parallele gemeenschappen. Dat we daar inzicht in krijgen. Dat, het, dat we verzekerd zijn dat er geen overheids publieksgelden er naartoe gaan. En dat we de behoefte van de ouders als het gaat om die huiswerkcomponent... Uh, weg, uh, ook daarin voorzien door binnen het onderwijs de huiswerkbegeleiding een betere plek te geven. En dat we het burgerschapsvorming uh, uh, element wat we nu in het onderwijs hebben versterken. Ja. Ook verbreden naar de historische kennis. En daarnaast... Je weet niet wanneer de weer heen komt. Dat is het net. Aardbezingen in Noord-Nederland. Dat weet je niet. He? Wat wist de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, en wanneer wist ze dat? Er is een actieve lobby om onafhankelijke verificatie van de NAM-bevindingen niet mogelijk te maken. Agels over dalende bodems en bevende aarde. Het economisch belang van het Groningse gas is te groot. Zaterdag om kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ervaar het vijf weken lang. Vijf volle weken lang. Het effect van Next. Lees de vernieuwde NRC Next nu. Vijf weken voor maar 10 euro. Vijf weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl slash next en ervaar het zelf. Na een avondje uit in de bioscoop wordt de Zweedse president Olof Palme neergeschoten. De moord is tot op heden onopgelost. Voor het eerst spreekt de familie zich uit over de man die het moderne Zweden op de kaart heeft gezet. In VPRO Import. Olof Palmen. Vanavond half twaalf Nederland 2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 Dit is Radio 1.